1 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Het kabinet blijft erbij dat er geen alternatieven waren voor de evacuatie per helikopter van een Nederlander eind vorige maand uit Libië. De ministers Roosentaal en Hille schrijven in antwoorden op kamervragen dat evacuatie over de weg niet mogelijk leek. en dat op dat moment ook geen mogelijkheden waren voor luchttransport. Over een eventuele Bosnische vlucht was niks bekend. En er waren geen andere Nederlandse middelen dan het marineschip de Tromp van waaraf de helikopter vertrok. De antwoorden dienen als voorbereiding op het debat over de mislukte evacuatie van volgende week. Het kabinet schrijft verder dat maar een zeer beperkt aantal mensen wist van de operatie. Wel zijn de man zelf, zijn werkgever en het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte gesteld. Volgens het kabinet zijn geen andere landen ingericht. Achteraf denkt het kabinet dat ook de Libische autoriteiten voorkennis moeten hebben gehad van de evacuatie. Het kabinet leidt dat onder meer af uit het georganiseerde optreden direct na het landen van de helikopter. De ministers kondigen aan dat ze hieruit lessen trekken bij eventuele nieuwe evacuaties. Volgens het kabinet is de kans klein dat de gesprekken tussen Nederlandse ambtenaren en de man zijn afgeluisterd, maar het is niet uit te sluiten. Dat de man de zondag oorspronkelijk niet geëvacueerd wilde worden... kwam volgens het kabinet omdat hij rekende op hulp van een particulier beveiligingsbedrijf... en omdat hij zich relatief veilig voelde. Maar later trok hij de conclusie dat het bedrijf hem niet kon evacueren. De man wil buiten de publiciteit blijven... en is daarom niet beschikbaar om vragen te beantwoorden in de Tweede Kamer. Het kabinet wil om privacyredenen niet zeggen... op welke manier de Libiërs geweld hebben gebruikt... tegen een van de gevangen bemanningsleden van de helikopter. Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije met 4-0 gewonnen. In Boedapest werd gescoord door Van der Vaart, Avelay, Kuit en Van Persie. Dinsdag is de return in Amsterdam. Het weer vannacht op veel plaatsen bewolkt en er kan wat lichte regen vallen. minimaal rond 3 graden. Ook overdag veel bewolking en wat regen, maar hier en daar ook opklaringen. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan. In het vorige uur praat ik hier met uh, Ola Mafalani van het uh, Noord-Nederlands Toneel... over hun voorstelling over de blinde Zina Theresias. En uh, Theresias, neem me niet kwalijk. En uh, dit uur praat ik graag uh, met u als blinde of als slechtziende luisteraar. Want hoe ervaart u het dagelijks leven? En hoe ervaart u een theatervoorstelling bijvoorbeeld zoals Theresias en... Ik kan me ook voorstellen dat u pas op latere leeftijd blind of slechtziend bent geworden. Dan ben ik heel benieuwd hoe u uw leven zonder zicht heroverd heeft. U kunt bellen met ons gratis nummer 0800-1121, 0800-1121. Uw mail is welkom op kazaluna.ncrv.nl. En op Twitter kunt u met ons meepraten met hashtag Kazaluna. En ook muzikaal gaat het over zien en niet zien... met liedjes van onder andere Vincent Bijlo en Hannelore Bedert. Maar eerst ga ik praten met Kees... Goeienacht, Kees. Oh. Kees, hoor je mij? Ze hadden tegen mij gezegd dat ik aan de was. Dus ik had even de telefoon uh, aan de kant Ik Even mijn radio zagen. Ja, als je de radio even zachter wil zetten, Kees, dat zou fijn zijn. Want ik was de tweede beller, vandaar dat ik niet aan de telefoon was. Hallo. Ja, je bent nu de eerste beller. Goeienacht, Kees. Uh, uh, blij dat je belt. Uh, Kees, uh, ben jij ziend of niet ziend? Ik ben helemaal uh, niet ziend, helemaal blind. En dat ben je van, van je geboorte af aan of ben je dat later pas geworden? Bijna door iedereen gevraagd, en uh, daar kan ik later misschien ook nog op. Maar uh, ik ben het vanaf het vierde jaar door een mislukte operatie, die ik had, uh, uh, naar aanleiding van ziekte aan mijn ogen, een, een soort uh, staar. Mm -hmm. en als ik daar niet aan geholpen zou zijn, dan had ik een hele kleine test, uh, gehad, maar bij mij is het uh, echt mijn totale blindheid. Ja, ja. Je, je zegt op je vierde ben je geopereerd. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 55. 55. Herinner je je er nog iets van, van, van hoe het was om te zien? Ja, ik uh, kan me... Ik heb een heel uh, terug tot mijn tweede jaar, minstens. Ik weet dat ik tot het tweede jaar aan, aan Mandel ben geopereerd. En ik kan me de hele dag na de operatie in het ziekenhuis en terug naar huis nog herinneren. Het was het twee jaar. Mm -hmm. dus daar, uh, maar ik uh, kan mij aan uh, alle dingen nog uh, herinneren van tijd. Ja, ja, ja. Kees, zou ik je eh, mogen vragen om zo dadelijk even terug te bellen? Of we bellen jou terug? Want het is een hele slechte verbinding. En je valt steeds eh, om, de, om de paar zinnen echt weg. Dus dat, dat luistert niet zo fijn. dat komt. Dat komt. Ik ben net verhuisd. Mijn internet is nog niet aangesloten. Dus Oké, okay, ja, de, deze verbinding is echt niet goed. Dus, nee. nou, we, ga, we gaan proberen... Ja? Kees, we gaan proberen je nog eventjes terug te bellen of bel ons anders nog even terug. Dan gaat het misschien zo dadelijk beter. Vind je dat goed? Oké, okay, Kees, sorry, maar dit, dit, dit luistert niet fijn, dus vandaar. En dan praten we straks verder met je, hopelijk. Van Kees naar Hanaan. goedenacht. Ja, goedenacht. Hanaan, jij belt niet over blind zijn, jij belt over Syrië, want jij bent hè? Ja, ja. En uh, dat het gesprek was met die dame, de Haflani. Ja. En uh, dat u vroeg haar over de baatpartij. Precies, ja. En zij wist het niet. Maar dat kan wel. Maar ik weet er wat van. Daarom wil ik u vertellen wat ja. het is. Wat is die baatpartij? Nou, graag. Wat is die baatpartij? Precies, waar staat die, die partij baad... voor? Baatpartij betekent ook in het Arabisch al Arabi al Istiraki. Dat betekent socialistische partij van de Arabische reizigers. Mm -hmm. En die partij hangt pan-Arabische nationalisme aan. En die verwerpt imperialisme. En kolonialisme en uh, streeft naar de schepping van socialistische samenleving. Mm -hmm. okay? En die is gesticht in 1942 in Syrië, ja. door een christelijke man, een uh, geschiedenisleraar, in 1942. Dus een partij met een lange geschiedenis, ja. uh, nu al heel lang aan de macht ook in, in uh, Syrië. Ja. Ja. Uh, daar wordt nu uh, uh, uh, geprotesteerd tegen die almacht van die partij. Nou, of... Nee, niet tegen die partij, maar ondanks die partij speelt nu een zijde rol. Want ondanks haar ambitieuze werkterrein, bleef die partij in een kader. Die is niet uh, verder gaan ontwikkelen. Die wil dus eigenlijk... Uh, het is nooit... Het heeft nooit een plaats genomen zoals een massapartij. Mm -hmm, dus jij zegt eigenlijk de, de opstand is niet zozeer tegen de partij, als, nee. als wel tegen de, de personen. Ja, nee, tegen die dictatuur. Het is een, een verschrikkelijke dictatuur daar. Ja, want, want die, die president die daar nu zit, die meneer Al-Assad, die ja. is toch lid van die baatpartij? Jawel, die baatpartij bestaat nog, maar mm -hmm. die is toch in een, een, een kader, die is niet verder uitgewerkt. Hoe bedoel je dat? Het, is niet, het heerst niet over de hele Arabische wereld nog. Dat is haar, de bedoeling van de partij. Ja, nu is de partij alleen in Syrië actief. Ja, ja. Mm -hmm, mm -hmm. ja. Hoe volg jij tenslotte, Hanaan, de, de ontwikkelingen in jouw vaderland? Nou, dat vind ik eigenlijk aan de ene kant wel. Ik zou wel blij zijn als de mensen meer vrijheid krijgen. Maar het is verschrikkelijk ingewikkeld. Want je hebt die Assad en zijn kliek en familie. zijn de Halawieten. Ja. De Halawieten, dat is een, een afscheiding van die Sjeënten. Je mm -hmm. hebt toch de islam, dit is als een kern. En dan heb je sunniten, ja. shiiten. En uh, zij zijn Alawieten. En Alawieten zijn in een minderheid daar ook. En, uh, maar zij zijn in de macht. Maar de rest van de bevolking, bijna zeg maar 60% of meer, is sunni. Mm -hmm. En je hebt veel christelijke en dan nog andere. Dus uh, kleine partijen. Ja. Uh, kleine geloven, bedoel ik of secte of geloof. Zoals je het wil noemen. Ja. Maar uh, daar ben ik bang voor. Dat is niet hetzelfde zoals in Egypte. Nee. Niet hetzelfde zoals nu in Libië. Het is totaal andere structuur. En daar ben ik bang voor. Zodra als de regering wegvalt, dan krijg je een sectarische, uh, uh, moet ik zeggen, een... Uh, Oorlog. Ben je bang voor een burgeroorlog dan? Ja, zeker. Niet alleen. Want Allian, dat wordt echt heel erg. Want de Alawiten waren altijd vervolgd. Hè. Mm -hmm. Ze waren echt een, een slachting onder die Alawiten, door die Sunniten. En nu zijn ze alweer uh, lang aan de macht. En nu ja. uh, uh, zijn, zijn ze de partij waar tegen geprotesteerd wordt. Ja. En je bent bang dat als die machtsfactor wegvalt... Ja. dat dan al die groepen die in Syrië wonen uh, uh, met elkaar op de vuist gaan? Je ziet hem nee. met angst en beven aan de ontwikkelingen in ja, Syrië. Ja, daar ben ik echt heel bang voor. Voor andere uh, minderheden. Zoals de christelijke minderheden. Zoals de druze minderheden. Zoals die, nou nog andere aan andere noem maar. Ja. Mm -hmm. heb, heb je nog vrienden en familie in Syrië, Hanna? Ja, ik heb familie daar. Zeker. En hoe gaat het met ze? Nou, dat gaat, kijk, onder dit bewind. Dat uh, was wel, uh, als je je mond dicht hield, dat ging wel. En uh, de plever gaat ging wel door, maar je had geen vrijheid van spreken. Zolang dat je niet bemoeit met die politiek, is altijd alles goed. De plever gaat gewoon door. Maar uh, het gaat nog met zijn. Ja, ik, ik hou gewoon mijn hart vast. Ja, dat is helder. Ik wens je sterkte de komende tijd aan. Dank je wel voor je telefoontje en voor je uitleg. Oké. Okay. Goedenacht nou, nog. Dag. Dag. Ja, dan gaan we van Syrie weer terug naar ons eigenlijke thema eh, vannacht. Zien en niet kunnen zien. En hoe het is om niet te kunnen zien en hoe je dan je leven inricht. En misschien eh, heeft u vroeger wel kunnen zien. Zoals eh, Kees, onze eerste beller. En eh, bent u later dat, dat gezichtsvermogen kwijtgeraakt. En hoe eh, heeft u daarna uw leven dan kunnen heroveren? U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. U kunt mailen naar kazaluna.nzrv.nl. En op Twitter kunt u met ons meepraten met de hashtag Kazaluna. Edwin, goeienacht. Edwin, ben je ja, daar? Jazeker. Ik hoor Edwin, goeienacht Edwin. Edwin, ja, jij bent ook blind, hè? Ik hoop dat het even iets beter is dan die uh, daarnet met Kees, want ik bel zelf een mobiele telefoon. Ja, en ik, ik hoor al een klein beetje hetzelfde probleem, maar we, we hopen dat dat uh, uh, inderdaad beter gaat. Edwin, um, jij bent ook blind, hè? Jazeker. En ben je dat uh, je leven lang al? Uh, ik ben het. Uh, volledig blind sinds mijn elfde. Sinds je elfde? Ja. En hoe is dat gekomen, als ik vragen mag? Uh, mijn netvlies liet het afweten. Mm -hmm. En ben je dan van het een op het andere moment blind of gaat het langzaam? Nee, dat gaat nee, geleidelijk. En hoe maar, oud ben je dat, nu? Het is het gewoon uh, einde oefening en dan is er gewoon niets meer. Dan, dan mm -hmm. kunnen ze het hoog, nog, uh, nog een keer vastzetten en dan houdt het op. Ja, ja, dus dat gaat geleidelijk. Uh, je, je was elf toen je je gezichtsvermogen verloor. En hoe oud ben je nu? Ik ben 40. 40. Dus ik denk dat je nog heel goede herinneringen hebt aan... of heel sterke herinneringen hebt, liever gezegd, ook aan de tijd dat je nog kon zien. Jazeker. En met name uh, wat wel handig is, is op een gegeven moment het fenomeen kleuren. Mm -hmm. Jij herkent, althans, je hebt een beeld bij geel en bij groen en bij rood. Juist. Ja. Hè, en uh, iemand die geboortig blind is ja, uh, daar zit je al het probleem en dat zult u als ziende als geen ander weten een kleur kun je niet geven. Nee, je, nee. je kunt hoog aan de voorbeeld geven van, de, ja wat is groen nou, gras is groen maar daarmee zeg je nog steeds niet nee, nee en, en jij hebt, hebt uh, de, de mogelijkheid om, om die kleuren te zien als het ware juist, die zie ik gewoon ja. en dat is dus ook het leuke met mijn vriendin ook gezien, ja. En uh, daar hebben we soms echt hele discussies van... ja, hallo, uh, blauw op paars, dat toch niet uit. Dat kan toch helemaal niet. Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Wat voor paars en wat is en zo. Ja, het zijn interessante discussies uh, ja. om, om, om af te luisteren, lijkt me. Hè? Dat mensen ook denken, ja, maar die twee zijn toch blind... en wat discussiëren ze nou over blauw en paars? Maar jullie hebben precies het gevoel wat daarbij past. Nou, nee, kijk, wij dienen rekening te houden met de wereld... Dank je, Edwin. Ja, dat vind ik heel mooi dat, dat, dat jullie niet uh, vloekend over straat lopen, wat, uh, wat kleurgebruik betreft. Ja. ja, kijk, als je het in woord doet, dan, uh, dan zijn de, de, de christelijke mensen er niet blij mee. Maar ja, als je het gewoon doet, ik bedoel, ga je met een oranje t-shirt en een, een, een, een, een, een, een okergeel, uh, okergele broek lopen. Ik denk nee. dat men dat ook zoiets heeft van... joh, ga even op de kermis staan. Ja, ja, ja. en uh, jouw vriendin en jijzelf... Uh, kijken dus wel goed uit uh, voordat je naar buiten wandelen. Ja. Heel <laughs> goed. Wij, Edwin. Uh, wij, kijk, wij herinneren die dingen ons gewoon. En daar hebben we discussies over. Daar zitten we af en toe gieren van lachen. Ja. Gewoon... Dat is een mooi beeld, inderdaad, Edwin. Dankjewel uh, voor het bellen. En ik wens je nog een uh, goede nacht. Ik ook. Dag Edwin. Dag. Ja. Ja, en ik zei het al, ook muzikaal gaat het over uh, zien en over uh, niet zien. En uh, Vincent Bijlo heeft natuurlijk schitterende liedjes ook gemaakt uh, daarover. Maar het mooiste lied vind ik nog altijd Het Licht. Een uh, lied dat hij uh, geschreven heeft voor zijn vrouw over zijn vrouw ook. En trouwens, Vincent Bijlo staat met zijn meest recente programma Verlicht nog steeds in de theaters. Dit seizoen speelt hij nog door tot en met 6 mei. Volgend seizoen komt er een nieuw programma, maar Verlicht staat nog tot en met 6 mei in de theaters. En op 2 april bijvoorbeeld is hij te zien in Metenblik. Vincent Bijlo.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 Groot licht en het dimlicht, het stoplicht en het remlicht, het mistlicht en het weerlicht, het zonlicht en het maanlicht. Ze is nooit vals, ze is nooit schel, ze is heel sterk, maar nooit te fel. Ze licht mij aan, ze licht me door, ze licht me in, ze licht me voor. Soms ligt ze dwars, soms ligt ze tegen mij aan.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 En dat was Vincent Bijlo, Het Licht. Het staat op uh, de cd 17. Ja, we praten over zien en niet zien uh, vannacht hier in uh, Casa Luna. Want hoe ervaart u het bijvoorbeeld... Um, om als blinde of slechtziende de straat op te gaan... of uh, naar een theatervoorstelling te gaan? En... Misschien bent u wel op latere leeftijd blind geworden. Hoe heeft u dan daarna uw leven zonder zicht, als het ware, heroverd? U kunt bellen 0800 1121 0800 -121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl. casaluna.ncrv.nl. En u kunt uh, ook uh, twitterend met ons meepraten met hashtag Casaluna. En Jan Giese uit Amstelveen liet ons weten... ik mag graag luisteren naar Vincent Bijlo... zijn uh, analyses, zijn wijsheid en zijn humor... Die spreken mij aan. Een mailtje van Jan Giezen uit Amstelveen. En dan ook nog een, crypto, of een, een reactie van Dini, van Dini Nesse. Dini die zegt: Naar aanleiding van dit thema moet ik ineens denken aan King Lear van Shakespeare. Ook hij ging de zaken pas in de juiste perspectieven zien. toen hij blind werd. Dat schreef Dini. Dan aan de telefoon Ron. Dag Ron, goeienacht. Dag Elko, goeienacht. Ja, dat is het eigenlijk al, hè? Ja, goedenavond of goedemorgen eigenlijk. Hoe je het ziet. Ron, uh, ziend of niet ziend? Ik ben gelukkig ziend. Mm -hmm. uh, maar ik wil gewoon uh, even gaan omdraaien. Ik heb altijd heel veel respect voor blinde mensen. Uh, niet zozeer omdat ik daar meetwijden uh, mee heb. Dat absoluut niet. Maar hun zien uh, meestal uh, dingen uh, uh, met hun eigen beleving. Of hoe ze dat dan ook doen. Ja. Terwijl wij uh, als ziende mensen kunnen kijken. Maar wij zien bepaalde dingen. Daar zijn we dus totaal blind voor. Noem eens voorbeelden. Uh, voorbeelden is onder andere liefde maakt blind. Dat is gewoon zo. Mm -hmm. Dat op het moment dat je dus uh, verliefd bent, uh, dan doe je Laten we zeggen, dingen waarvan anderen zeggen van joh, uh, moet je dat nou wel doen? Heb je dat niet gezien, weet je wel. Dus uh, met andere woorden, uh, zien de mensen doen vaak dingen uh, uh, uh, ja, waar, waarvoor wij, laten we zeggen, blind zijn. Mm -hmm. maar, maar blinde mensen die kunnen toch ook uh, enorm eigenwijs verliefd zijn, neem ik aan? Zonder dat, ja, ze, nee. dat ze gewezen willen worden op eventuele tekortkomingen van het object van hun liefde? Nee, het gaat niet even om de liefde. Het gaat even zijn om, uh, om een voorbeeld. Dat, dat, dat, laat maar zeggen, ziende mensen op bepaalde dingen blind zijn. Mm -hmm. uh, dus, uh, ja, Ik wil, laat maar zeggen, het onderwerp om, uh, dat, dat ook wij als ziende mensen, laat maar zeggen, bepaalde dingen niet kunnen zien. Ja. Dat we wel kunnen kijken met onze ogen. Ja, het dus, verschil tussen uh, kijken en zien, waar ook uh, Ola Maffelani het al over had. Juist, precies. Dus uh, Dat is natuurlijk een heel groot wezenlijk verschil. Dus inderdaad kijken en, en inderdaad op dingen uh, inzien. En ja, gelukkig ben ik niet blind. Uh, want dat lijkt me verschrikkelijk om, om, om ja, laat we zeggen, bepaalde dingen niet meer te kunnen zien uh, in het leven. Zoals planten die groeien of, of, of, of mooie dingen, zoals gebouwen of natuur, of, noem het maar op. En, mm -hmm. en ja, uh, eigenlijk zag ik best wel een keer een dag in... in, in, in ja, dat, ik vind het misschien een beetje raar, maar een keer een dag niet willen zien. En, en waarom, waarom kun je er naar verlangen? Nou, het is geen verlangen, maar uh, het, het lijkt me zo eenzaam... dat je gewoon de hele dag in die donkerheid zit. En, en uh, uh, uh, ja, bepaalde dingen in het leven, ja, die, die zijn in principe ook niet leuk. Dus uh, mensen die kunnen zien, die zitten dan al vaak... als je uh, niet lekker in het, het donker gaat... maar als je echt wezenlijk niks kunt zien... ja, dat, dat, dat is zo fascinerend. ja. Dan moet je naar die voorstelling Theresias gaan. Ik, uh, ik heb inderdaad op het eerste uur zitten luisteren... en ik zit er inderdaad al aan te denken om daar even naartoe te gaan. Dan, dan ervaar je dat. Het kan nog in Utrecht en nog in Amsterdam. Utrecht en Amsterdam. Had ik nog wel even één klein verzoekje, mag dat? Ja. Uh, mijn vriendin woont in de Oekraïne... en ja. die probeert een beetje het Nederlands te leren. Die luistert ook mee, zou ik gaan even op de mogen doen? Ah, omdat ze in de Oekraïne woont wel. Ja, yeah, en uh, then I talked in English. Is dat oké met u? Ja, that's oké okay with me. Hallo Anja hier uh, Ron van Holland. Um, I wish you all the best And, uh, we have uh, soon uh, of we call with each other. And I love you very much. Nou dat is toch mooi Anja. Greetings ja. from the radio studios from Casaluna. En ja. uh, Ron je bent toch niet uh, blind van liefde hè? <laughs> Als het om Anja gaat. <laughs> ja gewetensvraag. Dat is een hele gewetensvraag wat je me neerstelt. Nou uh, soms wel. Soms wel. Ja, als ik er eerlijk ben. Dan. Ja, ah, ja. Nou, eh, ik hoop dat, dat uh, die blinde liefde mag, mag omslaan in een uh, lang en gelukkig leven samen. Dank je wel, je Dankjewel voor het bellen. Oké, okay, een andere keer. Goeiedag nog. Goeie nog. Dag, dag. Ook een de telefoon, Berry, dag Berry, goeiedag. Ja, hallo met uh, Berry den Brinker. Dag Berry. Ja, uh, ik vind het een heel interessant onderwerp. Want uh, uh, het is een onderwerp wat me dagelijks bezighoudt. Waarom? Um, nou, ik ben van uh, jongs af aan slechtziend. Ja. Ik heb een, uh, uh, een, uh, ik ik een juveniele maculadegeneratie. Dat is een, uh, een oogafwijking waarbij je geleidelijk aan zich slechter gaat zien. Wat oudere mensen ook wel eens hebben. Ja, maculadegeneratie komt heel veel voor bij oudere mensen. Echt heel veel. Ja. En, maar het komt af en toe ook voor bij jongeren. Bij mij dus ook. Ja. En ik heb uh, vanaf mijn tiende er echt last van. Ja. En op mijn twintigste had ik uh, nog een gezichtsvermogen van uh, drie procent. Dus dan, dan ben je eigenlijk officieel blind. Ja. En uh, maar het gekke is dat uh, uh, ik heb altijd wat ik nog, wat ik nog wel kon zien uh, ervaren als uh, prettig om te beleven. Mm -hmm. En ik heb ook heel lang... Uh, um, omdat ik uh, vroeger veel tekende en schilderde, ook kunstenaar wilde worden. Ja. Maar goed, dat heb ik uiteindelijk niet Uiteindelijk ben ik niet uh, naar de kunstacademie gegaan, maar heb ik uh, een uh, universitaire studie gedaan. Wat heb je gestudeerd? Uh, ik heb psychologie gestudeerd. Mm -hmm. Maar omdat ik ook heel erg in sport geïnteresseerd was, in, uh, in uh, schaatsen met name, heb ik heel erg mijn best gedaan om na mijn studie bij de faculteit Bewegingswetenschappen terecht komen is ook gelukt. En uh, ik heb daar uh, tot mijn uh, 65ste gewerkt. Mm -hmm. Ik ben nu net 65. Ja. En uh, ja, ik heb altijd uh, wat ik wat ik nog had aan fysius altijd uh, uh, gebruikt en, en ik heb er ook van genoten. Ja. En, en ik doe dat nog steeds. En. Uh, Vroeger alleen maar om, om gewoon mijn werk te doen. En uh, de laatste 15 jaar ben ik voor het eerst ook gaan nadenken over uh, hoe het nou zou zijn om ook uh, ja, kenbaar te maken dat als je slechtziend bent, ook zelfs als je ernstig slechtziend bent dat je je dan uh, uh, no, ja, toch nog steeds als ziende persoon kan blijven presenteren. En hoe doe jij dat? Want, want jij zei op je twintigste had je nog maar 3% gezichtsvermogen. Ja. Daar is het altijd bij gebleven, bij die 3% of is het nog minder geworden uiteindelijk? Ja, de laatste tien jaar is het wat minder geworden mm -hmm. en, en uh, nu is het uh, ietsje onder de twee. Mm -hmm. Maar dat, dat, dat verhindert niet dat ik uh, uh, dagelijks op de fiets naar mijn werk ga. Maar ja. hoe doe je dat dan? Dat is een stomme vraag misschien, maar hoe doe je dat dan? Ja, behalve fietsen, maar ik bedoel, met 2% gezichtsvermogen zie, zie je stoplichten, zie je, zie je uh, uh, paaltjes uh, uh, op straat? Ik bedoel, nou, pa nou, paaltjes zie je dus uh, uh, moeilijk, behalve als je ze weet, uh, maar um, uh, dat vind ik wel grappig dat je dat vraagt. Want heel veel mensen zien paaltjes niet, ook al heb je goede ogen. Daar heb je dan wel weer gelijk in, ja, dat klopt. Maar toch, ik bedoel, jij gaat vol vertrouwen die fiets op... maar fiets je dan alleen op een bepaalde route die je kent? Of kan ik je ook een fiets geven... en je een fijne fietstocht langs de Amsterdamse Grachten wensen? Nou ja, de Amsterdamse Grachten ken ik dus goed. Maar de verkeerde voorbeeld, de Utrechtse Grachten. Nou, wordt dat moeilijker. Nou, vroeger stonden er nooit paaltjes op, maar tegenwoordig wel. Mm -hmm. uh, maar uh, toen ik nog uh, jong was, ja, tot mijn, uh, nou, mijn, nou, mijn 35 e fietste ik uh, uh, met zoveel vertrouwen dat ik op bepaalde circuits nog gewoon meede aan wielerwedstrijden. Ik waar. Ik had een licentie bij de KNWU. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik, ik, kende, ik kende iemand die me, die, ja, die me wist hoe ik, hoe ik fietste en die, uh, die keurde me goed. En ik heb dus heel veel aan wielerwedstrijden meegedaan. Ja. Maar niet op alle parcours, want sommige parcours waren gewoon te ingewikkeld voor me. Dat, ja. dat deed ik wel maar niet. Maar in Amsterdam heb je een, een parcours dat bestaat uit een, uh, een afgesloten uh, asfaltweg... van vijf meter breed met witte randjes aan de zijkant... Nou, daar kan ik prima op rijden. Daar heb ik ook heel vaak op gereden. Ja, je fietst dus nog steeds. En op welke manier probeer je nog, nog meer uh, dat, dat, dat leven van de ziende te leiden, zoals jij het omschreef? Nou, ik, uh, uh, ik, ik, ik schilderde als kind en uh -huh. uh, tekende. En geleidelijk, ik heb op een gegeven moment uh, fotografie ontdekt als een kunstvorm. Wat in mijn, toen ik jong was, nog niet erg als kunstvorm werd gezien. Ja. En... Uh, u bent ben daar echt definitief op overgegaan. En uh, ik, ik, ik, uh, ik was daar ook best uh, goed in, uh, denk ik. Want uh, ik ben jarenlang ook uh, freelance journalist bij het uh, blad Focus geweest. Mm -hmm. En heb heel veel fotopublicaties gehad. En die exposeer nog steeds. Je foto's oh, worden ook. nog steeds geëxposeerd? Ja. En, en... en op mijn werk, uh, door mijn belangstelling voor wat beelden nu eigenlijk zijn... Uh, heb ik uh, uh, bij de faculteit bewegingswetenschappen uh, waar, waar ook, uh, uh, waar ook uh, beelden moeten worden geanalyseerd, ben ik al vrij lang geleden uh, uh, beeldanalyse gaan doen. Dus ik uh, ben een expert daar op het gebied van uh, beeldanalyse. Maar doe je dat dan ook met, met hulpmiddelen? Dat wel, ja. Ik heb een, uh, Autoloops ik heb een, uh, of... Ik heb mijn computer zodanig ingesteld dat de letters uit zichzelf wat groter zijn dan, dan normaal. Mm -hmm. En daarbovenop heb ik een uh, programma, zoektekst, dat ervoor zorgt dat uh, dingen worden uitgesproken als ik dat wil. Ja, ja, dus dan, en, dan, dan, dan kun je op die manier uh, die teksten toch lezen. Ja, ja, maar ik kan ook, uh, kijk, beelden kan ik ook analyseren natuurlijk. Al was het maar omdat uh, kleuren en contrasten uiteindelijk toch uh, vertaald worden in getallen. Dus op het moment dat ik nuances niet meer kan zien... of kleuren verschillen, daar heb ik dan wel moeite mee. Uh -huh. dan, uh, dan, heb, dan kan ik natuurlijk overstappen... op uh, de, de getalsmatige representatie van diezelfde kleuren. Ja, ja, ja. Wat is dat, de getalsmatige representatie? Nou, uh, uh, kleuren, nou kleuren op een beeldscherm... Ja. Uh, die, die zijn op verschillende manieren... het uh, ontbinden in uh, ja, drie, drie kleuren. Rood, rood, groen en blauw. De basiskleuren. De basiskleuren. Mm -hmm. ja, je kunt het op verschillende manieren doen. Maar goed, rood, groen en blauw is het meest gebruikelijk. En uh, elke, kleur is, uh, ja, elke kleur is opgebouwd uit een, een beetje van, van die drie. Mm -hmm. En als alle drie maximaal zijn, dan is het wit. En als alle drie minimaal zijn, is het zwart. Nee, ja, het gaat om de verhoudingen dus daartussen. Dus er zijn allerlei variaties. Ja, de... dat begrijp ik. Begrijp ik. Uh, mooie verhalen, Barry, over hoe je de, uh, het feit dat je slechtziend bent... Uh, uh, toch niet uh, hebt laten doorwerken in je, je dagelijks leven... en daar gewoon je, je eigen keuzes in bent uh, blijven maken. Dankjewel voor je telefoontje. Oké. Okay. En een goede nacht. Dag, okay, Barry. Ja, dag. dag. Ook in de telefoon Ed. Dag Ed, goeienacht. Goedenacht. goedenacht. Ed, jij bent ook blind? Ja. En wanneer ben je dat geworden? Ge of ben je dat altijd al nee, geweest? Ik heb tot mijn 51ste kunnen zien. En toen kreeg ik een ziekte. Toen was ik binnen vier dagen blind. Binnen vier dagen? Ja, ik heb het wel eens eerder op de radio verteld. Dus dat is een groot iets. Maar ik pleit eigenlijk... Daar zou ik graag over willen praten. Ik heb dus overal begeleiding nodig. Ik ben nu intussen 65. Ja. Ja. En kijk, als je naar de Schouwburg gaat... Dat vind ik altijd heel interessant. Maar je moet altijd iemand meenemen. Mhm. Mm ja, nou, nou ik, ik weet wel, in deze tijd er moet bezuinigd worden... maar mensen die visueel gehandicapt zijn, of lichamelijk... die niet alleen kunnen doen... je zou eigenlijk voor een tweede persoon een soort vrijheidje moeten hebben. Nou, omdat zo'n tweede persoon... Ja. Uh, wie, wie de radio u trouwens even uitzetten Ed. Ja, hij ghampt een beetje deze verbinding. Nee, uh, zo'n zo tweede persoon, die, die heb jij ook nodig in, in die zin om nou, überhaupt met je mee te gaan. Maar misschien ook wel om, we hebben het over die schouwburg, om, om een voorstelling beter te laten uh, begrijpen en beter te laten volgen. Ja, nou het begrijp ik had nog wel een beetje. Maar je, je, je, bent, je komt daar bijvoorbeeld aan, je moet er al op een bepaalde manier naartoe. Nou, dan moet je geholpen worden. Nou, verdorie. En dan zit je al met je jas, je zit over... Je zit over je zit overal mee, dus het is, het is heel vervelend allemaal. Mm -hmm. Want Ed, jij gaat het naar de schouwburg en hoe ervaar je dan een voorstelling? En... Oh, net zoals voorheen. Ik moest ja? in het begin, dat is maar een voorbeeld. Hè. Aan het hele donkere leven moest ik in het begin vreselijk wennen. Want ik, ik, ik, ik maak het echt niet leuk als dat het is. Nee. Maar nou, het dus nog het jaar of 14 bijna ben, uh, ja, dan ben ik eraan gewend. Mm -hmm. Dat wil ik wel zo zeggen. Maar alhoewel, wennen is een vreemd woord in deze. Maar je, je bent eraan gewend, je gebruikt dat woord uh, toch. En je zegt, ik kan nog evenzeer genieten van een theatervoorstelling nu ja. dan uh, net, net, voordat net, ik blind werd. Ja, sommige dingen mis je wel. Hè. Je mist bijvoorbeeld, ik noem maar het een toestel aan ik goed? Dan kun je beter niet meer naartoe gaan, want nee. daar heb je niks meer aan. Maar, het, het, het totaal, maar in het begin vond ik het vreselijk. En ik was ook geweest, want ik ken dus ook geen branje. Nee, heb je dat wel geleerd inmiddels? Nee. nee. Waarom niet? Dat, omdat als je ouder bent, dan zijn je vingers dus minder... ...gevoelig. Mm -hmm, mm -hmm. Daar begint het mee. Ik was heel erg opstandig in het begin... ...toen het aan me dat overkwam. Ik wilde niets. En uh, ja, nou, nou, nou wil ik... Dat ik ...nou zit ik dus uh, afhankelijk van uh, boeken en zo. Die worden dus, nou ja, in deze tijd is het mooi... ...worden allemaal voorgelezen. Ja, die luisterboeken. Ik, goed, ja, prima. Maar in het begin, uh, daar wilde ik dat dus niks van weten... Maar heb je daar geen spijt van, dat je toch in uh, Braille nee, hebt geleerd? Nee, toch niet. Het lukt me nou best allemaal. Het lukt me best. Ja, met hulp van, van, uh, van mensen die je af en toe begeleiden... en voor die mensen zouden wat, wat mogelijkheden gecreëerd moeten worden. Dat is jouw oproep. Ik zou, ik zou echt, ik, maar, maar ik geef ik toe, het, het zal moeilijk zijn hoor. Want ja, er moet overal bezorgd worden. Als ze dan ook nog eens een keertje in de schouwburg van de 900 in gaan, ook nog 10 of 20 plaatsen uh, uh, vergeven moeten worden. Dat, dat, dat gaat natuurlijk niet, dat begrijp ik wel een beetje. Maar, nee, maar ik begrijp ook jouw pleidooi uh, ja, daarvoor. Ik zou willen pleiten. Ja, nou, ik, ik hoop dat, dat, uh, dat uh, mensen luisteren die daarover gaan. En wie weet dat ze er in ieder geval over na gaan denken. Ja, ik heb trouwens een basis of die meneer voor me dat ik nog kon fietsen of die 2% kon zien, want dat leek me... Maar link hoor. Het leek mij ook heel link, maar ik klonk redelijk stevig. zelfverzekerd wat dat betreft. Ja, maar is 2% dat is, uh, dat is niets. Hè? Nee, nee, nee, nee, maar hij, hij durfde het nog aan. En uh, nou, dan denk ik van, als hij dat vertrouwen heeft, dan moet hij dat doen, toch? Tuurlijk. Ja, ja. precies. Ed, mag ik je danken voor je reactie en maar, uh, ik uh, wens uh, je nog veel mooie voorstellingen in de schouwburg. Tot de volgende keer, hè? Dus, ja, dag Ed, ja. dag. dag. Ja, en over die schouwburger gesproken. Wie daar uh, ook met regelmatig te zien is, in Vlaanderen vooral, maar ook in Nederland... is Hannelore Bedert, een uh, zangeres die haar eigen liedjes uh, maakt. Hele mooie, kwetsbare liedjes vaak. Uh, zij uh, was uh, ook regelmatig te gast in Volksspot, ons theaterprogramma... tijdens op Radio 2. En zo zong ze in 2005 daar dit liedje. Een liedje dat later is verschenen op haar debuut-cd, Janker. Een liedje over zichzelf eigenlijk. En ze zingt eigenlijk dat ze zichzelf pas mooi vindt. Als haar partner haar niet kan zien. Dit is Halloween, beter met uw ogen toe. Ik weet dat gij soms zo. Achterloopt op de tijd En dat je er ook nog niet uit zijn. Wie je eigenlijk wilt zijn Maar schrijf een liedje over mij Want mijn radio is kapot Maar schrijft er eentje op mijn lijf Zonder begin en zonder slot je mocht alleen maar praten als het is om zeker te weten, alleen maar zien als je... Toch niet nodig had En zitten gij soms ook Met iemand anders in gedachten 2005 live in NCRV's Volksspot. En onlangs verschijnt trouwens haar nieuwe album... en dat heet Hart van Mei. Aan de telefoon, Marianne. Marianne, goeienacht. Uh, heel mooi, heel mooi. Mooi liedje, hè? Ja, heel mooi. Nou, ik uh, heb een broer van 82. Ja. Dat is die gisteren ja, geworden eigenlijk. Gefeliciteerd. <laughs> Dankjewel. En ja, het is nog zo'n flinke, mooie man eigenlijk... En die heeft dus uh, twee jaar geleden ge te horen gekregen dat hij macula had. Mm -hmm. En dat is een oogziekte. Ja, de ziekte die Barry ook heeft, maar hij kreeg ja, hem al jong. Ja, dan, hij heeft het op jonge leeftijd en mijn broer heeft het dus op oudere leeftijd gekregen. Ja, ja. En hij had al eens heel slecht oog, dus hij was daar doodziek van. Mm -hmm. En hij heeft dus een... Uh, ja, hij is dus bij de oogarts geweest en die hebben hem verwezen naar Leiden. En daar heeft hij dus met een experiment meegedaan Dat hij injecties kreeg in het oog. In het oog waar maculadegeneratie is, uh, is geconstateerd? Ja, ja. ja. En, maar dat het experiment is dus. Het ene injectie is, nou ja, ik noem maar iets, duizend euro. En het andere is 200. Mm -hmm. En hij weet dus niet wat hij krijgt. Oh? Ja. Hoe kan dat dan? Ja, dat is dus het experimentele. Je hebt dus placebo en. Oh, oké, okay. ja, ja. Ja, zoiets. Mm -hmm. Nou, en dat is zo overweldigend, want hij is bijna van die vlek af in zijn oog. Hij ziet Want... ineens weer beter. Hij ziet veel beter. Maar hij weet niet wat hij gekregen heeft. Nee, ik zou dan heel uh, pragmatisch denken, maakt niet uit, ik zie beter. en Ja, dan ik van natuurlijk, genieten. dat zegt hij ook, ja. dat maakt me ook niet uit. Maar ik zeg, krijg je dan ook te horen wat je dus gekregen mm hebt? -hmm. Want dat is dus mijn belangstelling, van ja... Wat, wat maakt het nou uit of je 1000 euro moet betalen voor een injectie of ja, 200 Ja, voor de gemeenschap maakt dat natuurlijk heel veel uit. Ja, het is veel geld. Dat is een groot verschil. Maar goed, jij zou willen weten uh, met welk uh, middel jou, jouw broer geïnjecteerd is. Alleen, hij krijgt dat niet te horen. Dat weet ik dus niet, want het experiment is nog niet afgelopen. Hij blijft onder behandeling daar is Hij blijft onder behandeling. Hij moet iedere maand terugkomen. En dan maken ze foto's en dan krijgt hij weer een injectie en noem maar op. Maar in ieder geval, waar hij dus vreselijk bang voor was, dat hij zijn rijbewijs kwijt was. Ja, dan zeg ik, nou man, je bent 82, hallo. Ja, maar, maar goed, als ik 82 ben, wil ik ga ook nog eens een uh, toertje ja, kunnen ja, maar rijden, hoor. Ja, dat is het ook. Hij is nog zo vreselijk Ja, actief. precies, ja, ja, ja. En, uh, nou ja, hij doet nog uh, dagelijks op de schietbaan, geeft hij dus cursussen. En weet op de ik schietbaan? Wat? Dan moet je heel goed kunnen mikken, toch? Ja, maar dat is het hem. Ja, ja, hij heeft er dus veel voor over om, om dat oog weer zo gezond mogelijk te krijgen. Ja, precies. Ja, en is maar, je, je boer veranderd nu die je ineens weer beter ziet, Marianne, tenslotte? Nee, eigenlijk niet. Want hij zei altijd, ik zie goed. Maar ja, de, de, als je dus bij een oogarts komt en die zegt van je hebt macula... ik ben daar zelf ook geweest, want het is schijnbaar erfelijk. Mm -hmm. En ik had ook zoiets van, oh, ik zie streepjes ook, ja, ja. Maar ja, dat is dus niet het geval. Ik ben, uh, nou ja... Uh, ik heb wel een bril, maar ik heb geen macula. Nee, maar nee, ik blijf nee. wel onder behandeling. Van ja. Ieder jaar terugkomen bij oogarts. En... Maar blijft ik vind het op. gewoon heel bijzonder dat dat dan... Ja, door de medici... Uh... Ja, het gaat alsmaar verder, alsmaar verder. Je mag niet meer blind worden, je mag niet meer doodgaan, je mag niet meer... Nou ja, noem maar op. Nou ja, mogen, mogen, mogen. Uh, uh, als ik ja, jouw broer was, voor, had ik hier ook je... voor gekozen, ja. Ja, ja. Toch? Ja. Daar kies je als de mogelijkheid er is. En en zin ja, ja, is belangrijk je, dat je, dat voor je. Je pak je vast aan iedere strohal. Ja, ja, ik ja. kan me dat heel goed voorstellen, hoor. En ik ben er ja. wel blij mee dat de wetenschap dat allemaal voor ja, elkaar krijgt. Ja, ik ook, ik ook. Toch? Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar dat wilde ik gewoon even vertellen, want de mogelijkheden zijn er. Dus mensen... Althans, in dit geval kun je inderdaad die, die ziekte kennelijk behandelen... en dat gebeurt nu op een, op, een, op een positieve manier voor jouw broer. Ja, precies. En misschien hebben andere mensen daar ook iets aan. Nou, dat wilde mocht... ik gewoon even vertellen. Dank je wel daarvoor, Marianne. En mochten ja, andere mensen daar ook ervaringen gedaan. mee en hebben, ook dan kunnen nog. ze bellen. Dag, Marianne. Jo -da. Dag. Leni, goeienacht. Goeie, goeie, sorry. Goeienacht. Goeienacht. Je bent een beetje verkouden zo te horen. Nou, ik ben een beetje schor. Een beetje schor. Ja, heeft niks met mijn ogen te maken hoor. Nee, <laughs> nee, nee, nee, dat denk ik niet. Nee. Zeg Lene, uh, ben jij uh, ziend of niet ziend? Uh, de helft. De helft. Ik heb uh, drie jaar geleden twee keer een tier gehad. Uh -huh. En die bloedproppen zijn in mijn linker oog terechtgekomen. Ja. En dat is drie uh, procent het oog. En als je dus je hele leven lang, uh, ik ben nu 62... Ja. met twee ogen gedaan hebt, is dat toch een klap. Ja, en wat, wat verandert er dan? Nou, wat er verandert is dat je heel erg onzeker bent. Want uh, ik zie met het oog alles scheef. Wat ik er nog mee zie. Hoe bedoel je en, scheef? Leg dat eens uit. Nou, bijvoorbeeld... Uh, Normaal gesproken zie je langs de weg lantaarnenpalen recht staan. Maar je hebt ook wegen waar tegenwoordig de lantaarnpalen krom staan, hè? Ja. Maar ik zie alle lantaarnpalen zo. Dus wat je ziet met dat ene oog, dat vervormt? Dat vervormt, maar dat trekt mijn andere oog mee. Hoe bedoel je? Trekt je andere oog mee? Ja, dat ik dus niet meer met mijn goede oog ook de dingen... Recht zie. Dus je goede oog corrigeert dat slechte oog niet meer voldoende? Dat, nee, ik kan dus bijvoorbeeld niet meer uh, recht knippen. Een uh -huh. rechte lijn tekenen. Uh, ja. Het, het, het is gewoon heel lastig als je lang goed hebt kunnen zien. En je moet het ineens missen. En het ironische is, mijn man is zo geboren met één oog. Ja. Die heeft totaal... Geen lasten van. Maar op latere leeftijd ja, is dat toch wel heel moeilijk. En ja, je moet je aanpassen, je moet er enorm aan winnen. Dingen zijn anders, ze zien geweest. er anders uit. Ik ja. ben heel opstandig geweest. Ja. Ik ben mijn diepte kwijt, ik durf niet goed over te steken. Uh, als ik een draad doorknip, denk ik echt dat ik hem doorgeknipt heb, maar ik zit er 10 centimeter onder. Al die dingen zijn veranderd, je hobby's veranderen. Ja, je leven verandert eigenlijk toch helemaal. Ja, ja. Zijn er ook... Um, want we hadden het uh, in het vorige uur ook over de positieve kant... Hè? Van, van minder kunnen zien dat je, dat je misschien de dingen waar het werkelijk om gaat beter begrijpt. Merk je daar ook iets van? Dat je, dat je nee. anders focust of je uh, op andere dingen richt... doordat dus het gezichtsvermogen nee. minder goed is geworden? Nee, nee. Ik uh, doe wel veel meer uh, met mijn vingers ik gaan merken, toch? Uh, Zoals bijvoorbeeld? Als, nou, als ik bijvoorbeeld iets van... Uh, ik, mijn hobby was altijd quilten. Mm -hmm. Dat is uh, lapjes aan elkaar zetten. Ja, en ja. dan, uh, ja. Nou, soms zie ik gewoon de naadjes niet. Maar dat voel ik nou tegenwoordig met mijn vingers. Dat is dat wel mooi. Dus het ene zintuig neemt eigenlijk de functie van het andere zintuig een beetje over. Dat klopt. Dat is wel fascinerend, zeg. Ja. Dus ik, ik doe veel meer met mijn handen voelen mm -hmm. van hoe het zit. En als ik dat dan een keer gevoeld heb en ik kijk heel goed, dan zie ik het ook. Ja, ja. Fascinerend. Ja, zo weet ik dat. Dus het ene zint niet zo dat het ene oog, staat het andere bij. Maar het ene zintuig staat het andere zintuig bij. Inderdaad. Leni, mag ik je danken voor je verhaal? Ja hoor. En herf, Graag tot een andere keer. Goedendag Leni. Dag. Dag. Ja, dan hebben we nog muziek voor u van Charlotte Glory. Charlotte Glory is een uh, Nederlandse zangeres en componist en tekstschrijver... en die uh, heeft inmiddels twee cd's uh, uitgebracht. De eerste cd dateert uit 2002, die heet Bewogen en Bevlogen. Charlotte is uh, blind en ze maakte uh, die cd met pianist Bert van der Brink. Ook blind trouwens. En Bert van der Brink zegt uh, in het voorwoord bij de cd lof over Charlotte Glory... Uh, hij zegt uh, twee blinde artiesten, dat betekent een wereld van begrip... Nou Charlotte Glory heeft inmiddels nog een CD uitgebracht. Staat nog steeds regelmatig op de planken. Schrijft op haar website ook iedere twee weken een column www.charlotteglory.nl Daar vindt u al die columns. Maar dit liedje, ja, we hadden het al over oordelen en vooroordelen als het over blind zijn gaat. Nou, dit liedje bulkt van de vooroordelen. Charlotte Glory. Tikkend met mijn stok bij het bushokje verscheen, was het ijzig stil en alles leek verlaten. Ik dacht, staan er nog mensen of ben ik hier maar alleen? Totdat ik plots twee vrouwen hoorde praten. Waar zou ze naartoe gaan? Waar gaat ze toch heen? Kijk, de daren staan, zo moederziel alleen. Moet ik er helpen? Ja of nee? Nou, ik ben boei me er niet mee. Waar zou ze naartoe gaan? Waar gaat ze toch heen? Ik snap niet dat er oude luider zomaar laten gaan. Die ouders van tegenwoordig hebben ook overal maling aan. Nou ja, dat kind is jong en jongeren zitten niet graag thuis. Neem nou bijvoorbeeld mijn dochter, hè? die hou ik met geen stok in huis. Hou maar op over je dochter, dat is een regelrechte del. Nog één woord over mijn dochter en je krijgt me toch een lel? Dat kind hoort alles wat je zegt. Hou even je gezicht. Dat kind kan huis niks horen hoor. Kijk, maar, ze hebt haar ogen dicht. Wat later stapte ik in de bus en liep door het middenpad. Wanhopig zocht ik naar een vrije plek. Toen ik die achter in de bus dan toch gevonden had. Begon men een geanimeerd gesprek. Waar zou ze naartoe gaan? Waar gaat ze toch heen? Kijk, de daar zitten, moederziel alleen. En al die auto's hier op straat, ze komt eronder vroeg of laat. Waar zou ze naartoe gaan? Waar gaat ze toch heen? Zou ze soms naar de vriend gaan die in de stad een kamer hebt? Nee, volgens mij heeft ze geen vriend, hoor. Dat komt door haar handicap. Ja, hoe kan zij nou verliefd worden? Terwijl ze geen eend ziet. Of een gozer ook een beetje een leuk smoltje hebt, of niet? Dat is waar. Wat leef jij je altijd goed in andere mensen in? Hé, hey, zeg, maar uh, woonde dat kind trouwens niet samen met een uh, vriendin? Nee, nee, dat is er zusie. Is er zusie dan ook blik... Dat zeg je niet hardop. Dat is zo zielig voor dat kind. We waren na een tijdje bij mijn reisdoel aangeland. Ik voelde hoe de bus zachter ging rijden. Ik liep vast naar de uitgang, mijn bagage in mijn hand. En luisterde naar wat de mensen zeiden. Waar zou ze naartoe gaan? Waar gaat ze toch heen? Kijk, de daden staan, zo moederziel alleen. Ach, zo'n kind hoort absoluut in een blinden instituut. Waar zou ze naartoe gaan? Waar gaat ze toch heen? Kijk, zij gaat naar de kerk, dat zie ik zo in haar gezicht. Ze straalt zo'n rust en vrede uit, hoe moet ik het noemen, licht. Ze staat veel dichter bij de Heer dan ieder ander mens omdat ze zoveel lijden moet, gelooft ze zeer intens. Maar alle vreugde die ze hier op aarde missen moet, wordt haar in het hier namaals wel duizendmaal vergoed. Dat idee lucht me ontzettend op, wat vind ik dat toch fijn. Ze moet de Heer wel dankbaar voor dit grote voorrecht zijn. Zeg, zou ze soms naar de werk gaan? Dat geloof ik niet hoor. Nee. Wat moeten ze haar nou laten doen? Heb je enig idee? Ach, ze houden dat soort mensen tegenwoordig toch aan het werk. In van die werkplaatsen betaald door het rijk of door de kerk. Wel nee, dat kind gaat vast naar de gehandicapte soes. Daar doen ze spelletjes met die mensen. Dat vind ik grandioos. Want als je niet kan zien, dan is dat echt een groot gemis. Ik heb zelf een blinde poes gehad, dus ik... Ik weet wat het is. Ik stapte uit de bus, maar voelde me pas echt bevrijd. Toen ik het voertuigtempo hoorde maken. Nu ik eruit was, hadden ze volop gelegenheid om nog ongeremder over mij te kwaken. Waar zou ze naartoe nou gaan? Ja, wat gaat ons dat eigenlijk aan? Nou, ik wil het gewoon weten. Niet uit nieuwsgierigheid, maar gewoon uit belangstelling. Ja, je maakt je toch zorgen om zo'n kind. Zij ziet de gevaren niet. Ze liep net nog te lachen ook. Ja, zij heeft niks in de gaten. Volgens mij lachten ze ons gewoon uit om ons gezeur. Nee toch, wij bedoelen het toch zo goed? Oh, Ik vind het toch zo erg, zo'n jong vrouwtje en dan al zoveel ellende dat ik dat nou net weer moet meemaken. Ik ben er helemaal akelig van geworden en ik heb niet eens aspirintjes bij me. Waar zou ze naartoe gaan, waar gaat ze toch heen? Maar waar, oh waar, vraagt u zich af, ging ik die dag toch heen? U zou wel willen dat ik dat verriet, want u bent zeker net zo nieuwsgierig als iedereen. Nou, u hebt pech. Ik zeg het lekker niet. Charlotte Glory, waar zou ze naartoe gaan? Gerry, goede nacht. Oh, hartstikke leuk. Ja, leuk liedje. Ja. Nou, ik ben ook al uh, van jongs af aan slechtziend. Mm -hmm. En ik heb er eigenlijk nooit een probleem mee gehad. Ja, wel als je naar de Schouwburg gaat. En je moet altijd uh, plaatsen vooraan hebben. Grote ergernis. Mm -hmm. Maar nu ik ouder ben en een man heb die ziekelijk is... en regelmatig in het ziekenhuis ligt... ja, ik heb geen rijbewijs. Terwijl ja. je de auto voor de deur heeft staan, mm -hmm. dan ben je afhankelijk. Ja, en dat stoort je, die afhankelijkheid. Dat stoort me dan, ja. Absoluut. En wat me ook wel eens gestoord heeft, dat is... Um, wij gingen veel naar concerten en ja. zo. En dan zie je mensen met rolstoelen altijd vooraan. Die worden altijd keurig netjes vooraangezet. Um, nou heb ik wel eens gehad dat je dan op het eind van zo'n concert... als er meer mensen eens naar voren liepen, dat ik ook meeliep. Ja. En dan krijg je te horen, oh mevrouw, u staat voor iemand in een rolstoel. Dan denk ik, oh dat is even jammer dan. Maar die heeft de hele avond met de snuffel vooraan gezeten. Mag... Ja, sorry, zo is het toch? Uh, mag ik nu ook eens even vooraan staan? Dus dat is voor mij ook af en toe een ergernis. Ja, dat zijn kleine ergernissen zo ja. te horen. Maar ja. je hebt je leven er niet uh, door laten uh, beïnvloeden, echt? Uh, nee, we gingen eigenlijk overal wel naartoe. En nog wel. Maar op dit moment is voor mij de grootste ergernis... het niet kunnen autorijden. Ja, en het dat afhankelijk zijn van anderen. Het afhankelijk anderen. zijn van anderen. Ja, dat, dat irriteert me soms echt mateloos. En een voordeel van slechtziendheid is... ik heb een ontzettend scherp gehoor. Dus dat ook hier weer de... is het ene zintuig... Uh, ja. uh, uh, het andere zintuig uh, te hulp geschoten. Ja, absoluut, absoluut. Ik hoor werkelijk alles. Kijk. En dat is ook wel een voordeel. En ik wil er verder ook niet zielig over doen. En weet ik allemaal wat. Maar het is soms alleen lastig. Dat kan ik me voorstellen, Gerry. Dank je wel voor je reactie. <lacht> Oké. Okay. En een goede nacht dan. Ja, hoi he. Dag Gerry. dag. laatste beller van vannacht is Huug. Uh, Huug, goedenacht. Ja, goedenacht. Jij hebt die voorstelling gezien... en waar we het over hadden ja. in het vorige uur, Theresias. Ja, ja, ja. nou ja, gezien. Ja, dat, dat, ik, ik zeg dat altijd wel gewoon, hoor. Ik ben trouwens wel vanaf mijn geboorte volledig blind... Mm -hmm. En uh, ik uh, wil toch eigenlijk wel een heel groot compliment maken naar de makers van dat stuk. Dat ze heel aardig hebben uh, weergegeven. Kijk, dat was natuurlijk de bedoeling om ziende mensen een kijkje te geven in hoe het is om blind te zijn. Ja. En dat dus eigenlijk uh, de, de, de hoofdpersoon die was eerst ziende is blind geworden. Krijgt dan zijn zicht terug en uh, raakt dan helemaal de kluts kwijt... en zegt dan ook van... oh, uh, maak mij weer gewoon weer blind... want dan uh, uh, heb ik mijn rust weer. Mm -hmm. ja, ik, kan er, ik kan mij daar wel iets bij, uh, bij indenken. Ja, ja, want jij bent altijd blind geweest, zeg je. Uh, ja. als, als, als jij, stel, je zou dat zicht hebben. Kun je, kun je je voorstellen dat dan de verwarring compleet is? Want dat gebeurt, oh, hebben die oh, ja. hoofdpersoon? Oh ja. Ik vind, ik vind dit nu al zo, de, de wereld al zo chaotisch. En dan dacht ik altijd van... ik woon dan in een, in een stad als, als Groningen. wat toch uh, Ja, het is een grote stad natuurlijk. maar uh -huh. Wat mij bijvoorbeeld in de loop der jaren zo is opgevallen. Van, uh, dat het verkeer zo druk wordt. En dan dacht ik ook van... Oh, ik word nog echt zo'n oude blindo. Het verkeer <laughs> wordt zo druk. Nee, het verkeer wordt drukker. Ja, ja. En hoef jij al die auto's nog niet te zien, nu Wat zeg je? Hoef jij al die auto's nog niet te zien... Nee, hey, en al de fietsers en brommers en noem maar op. Ik moet zeggen, een, een, een, uh, het, het verhaaltje in het liedje van Charlotte Glory. heeft al een zekere herkenbaarheid hoor. Want uh, in het openbaar vervoer reizen, sowieso, is al een, uh, vind ik al een belevenis. Mm -hmm. Maar waar ik het even over wil hebben, dat is over. en, en ik merk dat, dat in uw programma ook wel weer een beetje. Ja. dat, er, dat uh, de wereld van de blinden en de wereld van de ziende... Dat er twee gescheiden werelden zouden zijn. En ik ben daar toch een, een andere mening over toegedaan. Want, want vind je dat wij daar twee gescheiden werelden van maken? Ja, ja het, het gebeurt onbewust hoor. Ik, ik, ik geloof niet dat dat. dat, dat uh, het ja, ik ben, alleen... Weet je, ik ben zo nieuwsgierig naar, naar wat, wat mensen ervaren. Uh, iets wat ik niet uh, kan ervaren. En uh, ik ben zo nieuwsgierig dus hoe andere mensen dat ervaren. Maar ik heb het niet als twee werelden willen wegzetten hoor. Nou, nee, maar. Uh, uh, oh, nou ja, kijk. Maar jij ervaart het zo Veel dus, mensen dus... doen dat wel. Mm -hmm. En wat het namelijk is: uh, wij leven in één en dezelfde wereld. Alleen blinde mensen, en dat verschilt ook weer per individu, beleven die anders. Ja, dat is mooi gezegd, inderdaad. Net zoals ja. mensen uh, um, anders beleven die heel kort zijn of juist heel lang. Of uh, ja. uh, je, je perspectief bepaalt hoe je, hoe je de wereld beleeft. Ja, ja, en je komt in een wereld terecht. Die, ja, er is maar één wereld. En zolang er geen betere is, moet je het ermee doen. Mm -hmm. En uh, die is daar niet op ingericht... En, en ja, dan maak je soms hele gekke dingen mee hoor. Ja, dat, dat geloof ik graag. Bijvoorbeeld, ik uh, kwam. Uh, ik, uh... Kort voorbeeld nog, uur, want we hebben nog een ja, halve okay. minuut ongeveer. Nou ja, en, en, en, uh, ik, kom dan, uh, ik ben dan natuurlijk meer dan alleen mijn blindheid. Dus ik heb ook wel eens andere dingen waarvoor ik naar een ziekenhuis toe moet. Mm -hmm, mm -hmm. En dan meldde ik mij me bij de gastvrouw op Bali. En in het begin, nu beginnen ze me daar te kennen. Maar in het begin dan was het toch alles dat ze dan zeiden: van, Oh, u komt voor ongeheelkunde. <laughs> nee dus. Nee, nee, nee. Die, die afdeling die loop jij voorbij. Ja, maar dat valt niks meer aan mijn ogen te helen. Dus. Nee, nee, nee. <laughs> niet voor oogheelkunde. Huug, mag ik je bedanken voor, voor je verhaal? Leuk Zo, dat je die voorstelling gedaan, gezien hebt. Ik, ik vond hem ook mooi. Ik heb ja. echt een mooie, mooie uh, uh, middag gehad uh, bij uh, Theresias. Huug, ja. dank je wel. En uh, het is bijna twee uur inmiddels. Het gaat allemaal zo snel hè, als, je, als je mooie gesprekken voert. Uh, het is tijd om de luiken te gaan sluiten van ons huis van de maan. Maandag uh, dan zijn we er weer. Dan begint de week van de psychiatrie. En Mieke van der Weijp gaat dan met Jessica Wesselius. Zij is een forensisch psychiater. En ze is ook directeur zorg en behandeling... van het ministerie van Veiligheid en Justitie. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Mieke. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Mieke, met Helco. Jouw gast, de forensische psychiater Jessica Wesselius... die ontfermt zich over mensen die meer dan de kluts kwijt zijn. Maar wanneer was zij zelf nou voor het laatst echt helemaal uit evenwicht? En hoe kwam dat en hoe is ze weer teruggekomen bij dat evenwicht? Dat zou ik nou wel eens willen weten. Ik wens jullie in ieder geval een goed gesprek samen. Straks Max hier op Radio 1 met nachtvluchten en uh, uw reisleidster daarbij is Nora Romanescu. Ik wens u daar heel veel plezier en genoegen bij. Voor daarna een fijn weekend. En uh, voor daarna tot maandag in uh, ons huis van de Maan. Goedenacht. Ik ben ook wel eens bang, net als jij, en jij en ik en ik en CRV.